Jelle Visser met het NOS-journaal. Tractorkolonnen die op weg zijn naar Den Haag om te demonstreren veroorzaken lange files. In totaal stond er om half negen vanochtend 1100 kilometer file. De ANWB spreekt van de drukste ochtendspits ooit. Vanuit Groningen, Drenthe en Overijssel rijden tractoren in kolonnen over de snelweg. De boeren maken zich zorgen over de maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. En over het D66-voorstel om de veestapel te halveren.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 In het geval van Oekraïne zou Trump geprobeerd hebben... belastende informatie over zijn politieke rivaal Joe Biden te verzamelen. Na aanleiding hiervan begonnen de Democraten een onderzoek... dat kan leiden tot een afzettingsprocedure van Trump. Het burgerservice-nummer op paspoorten en identiteitskaarten... wordt vervangen door een QR-code. De maatregel wordt genomen om fraude te voorkomen... al dus staatssecretaris Knops. Het gebeurt vaak dat mensen een kopie van hun paspoort... of identiteitskaart moeten maken dan is ook hun burgerservice-nummer zichtbaar... en daarmee kan identiteitsfraude worden gepleegd. Een QR-code met blokjes is makkelijk zwart te maken. En tankstations zijn vanaf vandaag wettelijk verplicht om E10 benzine te verkopen. De brandstof komt in plaats van euro 95. Auto's die op E10 rijden stoten gemiddeld 2% minder CO2 uit... en dat is beter voor het milieu. Dat komt doordat de E10 meer duurzame bioethanol bevat. De benzine is niet geschikt voor alle auto's. En dan het weer. Regen, later vanuit het westen opklaringen... maar vanmiddag vooral in het zuiden nieuwe buien. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 18 graden. Morgen zon, stapelwolken en buien. Warmer dan... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In Noord-Holland staan nog files op de A1 richting Amersfoort... bij Eemnes, twee kilometer. Op de A1 richting Amsterdam bij Naarden... Twee en op de A10, de ringweg Amsterdam, dan staat bij Amsterdam Buitenveld het 3 kilometer. Verder op de N242, middenmeer richting Alkmaar, staat voor industrieterrein Boekelemeer nog altijd 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Tussen Amsterdam en Breukelen en tussen Breukelen en Maarsen rijden nog altijd geen sprinters door een wisselstoring. Houdt u rekening met een vertraging van meer dan een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zin in zandvoort, zandvoort yeah! is zin in Zierver, wanneer het lekker weer, is de natuur in plete lach. Al basis gooien, de laag haar moesje voor de dag. De meisjes maken vol papeljetjes in der haar. De jongens koppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. om vijf uur morgens is het hele stel. Ze gaan naar en waar die het verkeer.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 Er was hoop te doen en zo. Ja, er was, ach ja. Het ja. was natuurlijk...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 de Ik heb een meisje gezoomd, nog bij gaslicht op straat. En Caruso gehoord op zijn eerste plaat. Ik heb de postzegel thuis met Willemientje daarop. 18 jaar oud, een koningin in de dop, Ik zag het wonder op de straat. Er asfalt kwam Ik heb om het orgel gedanst Bij het paleis op de dam Maar ik zou honderd Willen worden Alleen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 100 hele woorden om erbij te. Dit was uh, Tom Manders, dus een keertje uh, ja, als Doris, maar dan ik zou honderd willen worden. Ik dacht, ik doe eens een keer een, een nummer wat niet iedereen kent van Tom Monders. Nee, En lekker rustige muziek om erin te komen. Ja, dat moet altijd. Hè. Ja, geweldig hoor. Uh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Tom de Rode over de historie van de drukkerij van Petergem.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 Want er werd ook nog wel eens gejut door de jongste zoon van van Petergem, Co, dat was een oude jutter. En als uh, hij dan wat uh, hout had, dan werd het daar een beetje uh, weggesjoemeld. Hoe maar, doe je? Nou ja, de, wij, de, toen we de krant drukte, kwam Piet van der Meij elke week het hoogwater brengen. Ja. He, de, het hoogwater brengen, de, het stukje wat hij uitgerekend had met de tijden voor het hoogwater ook...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 en uh, daar heeft hij dus die uitbreiding gedaan waar nu dus brossois helemaal zit ja, dus ja, dat ja, krijg ja. je die grote muur en dan had je de ingang van de drukkerij die er nog zit daarnaast we praten over de periode tot 1957 ja, tot die werkte we. toen allemaal in de drukkerij nou in de drukkerij werkte toen nog de oude baas van Petrum Fok Fok, ja. uh, Elie zijn zoon Ko ja. en ik ben in 58 uh, daar begonnen toen was je 14 toen was ik 14 ja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 Eh, er is ooit een keer een verhaal geweest... dat eh, als ik loop door de Kerkstraat en dan kijk naar die winkel eh, van Van Petergem... dat er buiten allemaal pakken... Eh, kranten lagen en dergelijke. En dat er een harde wind was. En toen heeft mevrouw Van Petergem... Eh, daar een steen op willen leggen... dat die kranten niet wegwaaiden. Alleen, ja, dat is een beetje vies in steen. Dus die had hem keurig netjes in pakpapier ingepakt... met een touwtje eromheen. Dat klopt, er was een heel een soort cadeautje. lag er bovenop. Ja. En, eh, nou ja...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 Nooit getrouwd, zei de een zuster. En die deed de boekhouding. Die stond ook toch bij hek in de winkel of zoiets?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 uh, alle stamhoofden ja. van verenigingen erbij. Ja. de burgemeester heeft geopend. Ja, die heeft de pers in uh, werking gezet. Uh, jij was erbij. Ik was erbij, ja. Ik was nog een kleine jongen. Ik mocht rondgang met uh, koekjes en gebakjes...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 Uh, binnen in de drukkerij, en, want die zat ook in het grafische werk, die zat bij Enschede. En uh, oh nee, bij de Spaanerstad. En uh, of er werk voor die jongen was, nou ja, we konden nog wel een leerling gebruiken. Dus, uh, want we werkten daar met een man of vijf. Fok, Eli, Ko, uh, Tom Drode, uh, Dane. en Gerard Kramer hebben ook nog bij ons gewerkt. En toen kwam Jeroen erbij.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 Uh, die als versiering werken. Uh, in, in elk vakje zitten dan zoveel A'tjes en beetjes en C'tjes ja. en D'tjes. Ja. Die moet je er met je nagels uitpeuteren. Nou, dat valt voor mij hoor. Dat, uh, Hoe je... gaat dat?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 Vraag de non er maar eens naar. En dat was Cornelis Vreeswijk en je hebt fors de titel van het nummer weten te ontdekken. Dat was de nozem en de non. Ja, ja. ja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 van de week nog geweest in Limmen. De, de kerstboeken voor, de, want die tijd begint alweer. De kerstkaarten uit te zoeken. En zo uh, probeer Alkens, ik nog een steentje bij Alkens te dragen. Overigens mag best wel eens een keer gezegd worden. Gertje van Bluis van Nederlof. Wat hij voor de Zandvoortse Verenigingen allemaal doet is ongelooflijk. Ja, Dat, hij uh, doet uh, heel praten veel. We daar hoor. nooit over. Maar nee. deze man, als je daar naartoe gaat. Hij werkt met kortingen. En af en toe uh, dan zegt hij, ik help je wel eventjes.